Mark Visser met het NOS Journaal. Onder de EU-ministers is een grote meerderheid voor de verdeling van vluchtelingen over Europa... waardoor er op de volgende vergadering besluiten kunnen worden genomen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff in Brussel gezegd... na afloop van de vergadering van EU-ministers over de vluchtelingencrisis. Volgens hem zijn er voldoende voorstanders om de verplichte opvang eventueel door te drukken... denkt de staatssecretaris. Maar hij verwacht wel dat er nog veel overleg nodig is. Op 8 oktober moeten knopen worden doorgehakt. Arnhem voelt zich overvallen door de komst van honderden vluchtelingen. De gemeente heeft vanmiddag te horen gekregen dat er morgen zo'n 400 vluchtelingen komen in de leegstaande koepelgevangenis. Arnhem vindt de locatie niet erg geschikt voor opvang. Het centraal opvangorgaan Asielzoekers zegt dat de gemeente de vrijheid heeft om het verzoek te weigen. De politie in Amsterdam gaat een bus inzetten om gestrande asielzoekers op station Amsterdam Centraal naar het opvangcentrum in Ter Apel te krijgen. De afgelopen dagen misten sommige asielzoekers de laatste trein naar de opvanglocatie, waardoor ze op het station moesten overnachten. De politie vindt dat een onwenselijke situatie, omdat daar ook kinderen en kwetsbare mensen tussen zitten.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 Voor de Zuid-Spaanse kust zijn drie Nederlanders gearresteerd met 10.000 kilo hash aan boord van een zeilboot. Er werd vanuit de lucht gezien nog een vliegtuigje van de Spaanse Belastingdienst, terwijl de hash aan boord werd geladen. De partij hash zou een waarde hebben van 50 miljoen euro. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Ook vallen er wel wat buien vannacht, maar de meeste in het noordwesten. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zie wat ik met je wil en ook nog wel wanneer. Je kan er aan, wat je zegt zelf als ik je vertel dat ook niet van, ik op van vader kan veel beter zwijgen.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 Veel beter zwijgen. 9. Cause your heart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 To be flawless People tell me not to let myself evolve, let myself evolve. I think I don't really get it www.zfmzandvoort.nl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 ago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 Sometimes is good to be